met de gekroonde karnton. Een vervallig gehoorspaal van Jalte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Geregisseerd door Jan C. Hubert. Zesde deel. Laat dan de schout maar komen. Zeg, Bart, het was nog wel erg slim van ons al die rommel van de brand in de geheime kamer op te bergen. Maar we zitten met die kapotte kast, de, de, de deuren versplinterd, de achterwand ingetrapt. Als ze hier een onderzoek instellen, vinden ze die verborgen kamer zo. Ja, weet jij wat anders op? Wacht eens, we moesten de deuren uit die kast breken. Nou, oh, een kast zonder deuren is ook gek. Je ziet meteen dat de achterwand kapot is. Als we nou eens tegen die achterwand een paar grote schilderdoeken. Die zijn er genoeg hier in het atelier. Ja. Als we dat doen is het gaat niet te zien. En als we dan nog voor de deuren een gordijn hangen en we houden ons verder van de domme. Laat dan de schout ja. maar komen. Dat, dat rijmt. O oh, ja, ik ben reuze sterk in dichten al zeg ik het zelf. Maar we hebben geen tijd. Nu tot mijn spijt. <lacht> laten we eerst wat doeken zoeken. Die zijn hier in alle hoeken. <lacht> je hebt gelijk. Daar staat een gode. Ja, hier is het al. Zo, dat gat is goed gesloten. <lacht> Nog zo even. Mooi. En ja? nou wat kleine. En dan komen de gordijnen. <lacht> oh, Maarten, hou op. Straks kun je het niet meer laten. Oh, er is niets tegen om op rijm te praten. Nou, voor de dag met je gordijn. Voor die lui hier binnen zijn. Zij uit. Als ik moet lachen, kan ik niet werken. Hier, een reuzendoek. Ja, dat hangen we ervoor. Zo. Ja, ja. Stil. Stil. Ik hoor iets. In de tuin? Ga, ga weg. U moet er nu in de tuin zijn. Zit ja, toch, Maarten? Kijk. Daar. Daar bij de schuur. Als je uit het raam kijkt, kun je ze zien. En voorzichtig. draait? Je hebt gelijk. Twee vreemde kerels. Ze gaan de schuur in. Hoe oh. weten ze nu dat... Thuis ze eerst hebben. Ze komen aan de achterkant en aan de voorkant tegelijk. Blijf jij hier? Goed, pas maar op dat ze niet van je schrikken. Je ziet eruit als een hand die een week in de schoorsteen heeft gehangen. Trommels, dat is waar. Nou ja, we hebben brand gehad. Dat weten ze toch al. Nou, ik, ik zal maar opschieten. Straks rammen ze de deur nog. Daar gaat hij dan. Goedemorgen, heer Schout. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Komt u binnen? Goedemorgen, jong mens. Je hebt ons een tijd voor de deur laten staan. Nee, heer Schout. Ik bedoel, ja, heer Schout. Wilt u even hier in de ontvangkamer gaan? Ja, ja, dat is goed. Kijk, ik jullie maar vast eens rond. Ja, Zijbrand blijft hier in de gang bij de kamerdeur. Ik blijf hier in de gang bij de kamerdeur. Zo, zo. Je ziet er niet bepaald uit om bezoek te ontvangen. Maar ik kom ook niet voor jou. Ga je meester eens roepen. Meester Konalijn is niet thuis. Ach, hij heeft het huis verlaten. Je bent dus alleen in huis. Nee, ik ben niet alleen. Mijn vriend Maarten de Borg is hier ook. Hij is uh, in het atelier. Kan hij je horen als je hem roept op de gang? Ja, dat denk ik wel. Roep hem dan. Maarten? Ja? Of je even komt. Ja? Oh. Ja? Kom maar hier in de kamer. Nu moet ik eens ernstig met jullie praten. Sluit die deur. Bart Pluimakker. Ja, heer Schout? Meester Cornelijn is dus weggegaan, hm? is dat juist? Ja, heer Schout, een half uur geleden. Heeft hij het huis door de voordeur verlaten? Nee, hij is achteruit gegaan. Doet hij dat altijd? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik let er niet zo op. Ik geloof wel dat hij meestal door de voordeur gaat. Luister eens, jonge vriend. Het is je eigen belang dat je er niet omheen draait. Verwachtte meester Kornelijn bezoek van mij en mijn mannen? Antwoord maar leed met ja of nee. Ja, heer Schout. Mooi. Waarom verwachtte hij ons? Omdat er brand is geweest. En omdat Marieke en haar moeder erg geschrokken zijn. Aha. Maar daarom hoeft hij toch niet te vluchten. Hij is helemaal niet gevlucht. Hij moest voor een dringende boodschap de stad in en hij kon uw komst niet afwachten. Ja, ja. Wat moest hij in de stad doen? Dat weet ik niet. En jij ook niet, Maarten Terborg? Uh, nee, heer Schout. Wat is dat, heer Schout? Dat is in de kelder. Tja, wat zou dat zijn? Ze zijn hier met een grondig onderzoek bezig, weet je. Ja, en zoiets maakt wel eens wat lawaai. Maar ze hoeven de boel toch niet af te breken? Rustig, knaap. Ik zal wel eens kijken wat er aan de hand is. Jullie zien me hier straks weer. Jullie blijven hier op me wachten. Zijbrands. Heer Schout. Deze jonge vrienden moeten hier blijven tot ik terugkom. Ja, deze jonge... Vrienden, blijf hier, heer Schout. Maar heer Schout, we zijn toch geen misdadigers? O, dat heeft niemand beweerd. Maar jullie weten we te weinig. Of Maarten Terborg, heb jij me misschien wat meer te vertellen? Nee, heer Schout, het spijt me werkelijk. Ik weet ook niet meer. Goed, goed. Lach maar, vriendje. Wij zullen zien wie het laatst lacht. Zij, Brans. Jij ja, houdt deze bij de heren gezelschap dat ik terugkom. Is dat begrepen? Het is begrepen, heer Schout. Zo, Sijvans. Ga maar weer op de gang. Ik moet nog eens met deze knapen praten. Ik ga weer op de gang staan, heer Schout. U moet nog eens met de buitenknapen praten. Verder nog iets van u alles? Nee, nee, nee, nee. Ga nu maar. Bart Pluimaker. Antwoord mij naar waarheid kort en duidelijk op de volgende vragen. Ten eerste. Waarom ben jij bij meester Kornalijn in de leer gegaan? Ik wil schilder worden, heer Schout. En hij is een bekend meester. Heb je veel bij hem geleerd tot dusver? Ja, heel veel. En ik kan het goed met hem vinden. Ja, dat dacht ik al. Heeft hij je wel eens iets over zijn leven verteld? Ja nou, hij kan goed vertellen. En hij heeft veel gereisd. Mooi. Dat zijn goede antwoorden. Maar dat waren dan ook heel gemakkelijke vragen. Nu komen er een paar moeilijke. Luister goed. Wat deden jullie gisteravond in de tuin? Wat hadden jullie in de schuur te doen? Wat is er toen allemaal gebeurd? Denk eraan... Ik wil alleen de waarheid weten... en ik verwacht er niets anders van jullie. Hm? Ik beschouw jullie nog niet als verdachten, want dan had ik jullie wel afzonderlijk verhoord. Nou? Wat zit je nu zenuwachtig te slikken, Pluimakker? Waarom lach je nu niet? Ja, wij... We... We wilden... We, we zouden... Ja, maar... we dachten... Ik zal je eens een handje helpen. Wij weten dat jullie gisteravond in de schuur... door een luik in de vloer... in het gewelf zijn afgedaald. Nou? Heb ik het mis? Nee, heer Schout. Zo. Daar zijn we het dus over eens. Is het nou helemaal niet bij jullie opgekomen... dat iemand die er een werkplaats onder de grond op nahoudt... wel eens dingen kon doen die je daglicht niet kunnen verdragen? Ja, daar heb ik dan aan gedacht. En Maarten ook... Maar meester Connelly was altijd zo. Ik wist niet. Ik, ik wou. Nou? Wat wou je daar in dat gewelf? Ik. Ik was ongerust over de meester. Waarom? Ik had gezien dat hij de schuur binnenging en daar een hele tijd bleef. En hij kwam me niet terug. Ook niet toen het te laat werd en donker. Ik, ik wist niet wat ik moest doen. Toen heb ik Maarten van huis gehaald en samen zijn we op onderzoek gegaan. Toen vonden we dat luik in de schuur en het gewelf. En meester Cornelijn... ...hij was bedwelmd. We hebben hem naar boven gebracht door de kelder. Daar is ook een uitgang. Ja, daar weet ik nu alles van. En toen? Ja, toen hij boven was, hebben we hem bijgebracht. Wat dachten jullie toen jullie hem daar vonden? Nou, we dachten eerst dat hij bezig was goud te maken. En dat hij een alchemist was die... Zo? Maar je zegt, we dachten eerst, hoe weten jullie dat het niet zo was? En wat deed hij dan wel? Hij was bezig met het uitvinden van nieuwe verven. Ja, goudverven zeker. Zijn jullie nou werkelijk zo goed gelovig of probeer je mij wat op de mousjesvelden? Ik geloof niet, heer Schout, dat meester Cornelijn ons wat heeft wijsgemaakt. En jij, Maarten, wat denk jij ervan? Nee, ik geloof ook niet, heer Schout, dat hij ons bedrogen heeft. Hij is een heel knap schilder en hij kan kleuren maken als geen ander. Er is hier vanmorgen brand geweest. Wat was de oorzaak? Maarten. Er uh, viel een kaars om. Een kaars? Op klaarlichte dag? Ja. Meester Cornelijn moest schilderen. Overdag schilderen? Bij kaarslicht? Dat vind ik nogal gek. Jij niet? Meester Cornelijn heeft een kamertje. Er zijn geen ramen in. Geen ramen? Ook geen deur? Je kunt er natuurlijk inkomen. Dat vraag ik je niet. Ik vraag of er een deur in die rare geheime kamer is. Antwoord jij, Bart Pluimakker? Je vriend schijnt er liever omheen te draaien. Vooruit nou, jongen. Geen smoesjes. Ik waarschuw je, want we hebben die kamer gezien. Al hadden jullie ook geprobeerd de opening achter Doeken te verbergen. U vraagt ons dingen, heer Schout. Die ik al weet, ja. Ik wil jullie er niet in laten lopen. Jullie moeten mij vertrouwen... En niet die Cornelijn. Wel, Bart, wat weet jij van die kamer? De kamer heeft twee ingangen. En daar staan kasten voor. Door die kasten kun je gewoon binnenkomen. Noem je dat gewoon? Hm? Ik vind het verdacht. Zeer verdacht. Ik begin te geloven dat hier dingen gebeuren... ...waar een eerlijk mens niet eens aan denkt. Maar goed. Jullie waren met een kaars in de kamer... En meester Cornelijn was aan het schilderen. Wat was dat voor een schilderij waaraan hij bezig was in het donker, bij kaarslicht, in een kamer zonder ramen? Hij was bezig met een schilderij van Marieke. Marieke van burgemeester Kemper? En je weet toch dat Marieke en haar moeder in de andere kamer zaten? Ja, heer Schout. Maar wat rommelt jongen, waarom vertel je me dan al die onzin? In jouw plaats zou ik maar eens aan mijn ouders denken. ...die je heel wat verdriet zult bezorgen met al dat gedraai. En jij ook, Maarten? Heer Schoutenmeester schilderde niet in die donkere kamer. Hij werkte aan het portret van Marieke Gewoon in het atelier. Toen moest hij even naar de tussenkamer. Uh, daar waren schilderijen opgeslagen en, en, en doek... En... en toen is die kaars omgevallen en jullie zijn als een stel gekken uit de kast gesprongen. Ja? Nou, een buitengewone manier om gasten te behandelen. Werkelijk bijzonder hoffelijk. Er hadden wel ongelukken kunnen gebeuren. Zo zijn de dames geschrokken. Ik zou in de grond kruipen van schaamte als ik schuld aan zoiets had. Maar, maar niks hoor. De hele stand te liegen of er geen goede waarheid in de wereld bestaat. En of ze niets afweten van geheimzinnige glazen platen... met spookachtige schaduwbeelden. Hè? Wat? Platen die in de kelder verborgen zijn... en waarvan we ook scherven in de geheime kamer hebben gevonden. Een geheime kamer met een kijkgat naar het atelier. Het is fraai, heel fraai. Maar goed, wie niet praten wil, moet dan maar brommen. Zij ons. Had u geroepen, heer Schout? Ja, je bent toch niet doof? Nee, heer Schout, ik ben niet doof. Heer, deze twee knapen overbrengen naar het raadhuis. Wees daar twee mannetjes vooraan. En pas op dat ze niet weglopen. Twee knapen, raadhuis, twee mannetjes, niet weglopen. En uh, wat moeten de jonge heren in het raadhuis doen? Eén van de kerkers van binnen bekijken. Wat? Huh? Om rustig na te denken. Kerkers? Kerkers, nadenken, begrepen heer schat. Zet ze bij elkaar. Dan kunnen ze samen eens goed overleggen... of ze het toch maar niet beter doen de hele waarheid te vertellen... En zegt de onderschouw dat ik nu dadelijk naar de burgemeester ga om een spoedzitting van de vroedschap te vragen. Bij elkaar zetten, waarheid, onderschouw. Ja, dat weten we nog wel. En Zitten we hier nou al? Ja. Niet zo gezellig, hè? Vind jij het nou nog een leuk avontuur? Och. Waarom niet? We hebben toch geen slechte dingen gedaan? Ik, ik voel me best op mijn gemak. Alleen. Ja. Nou? Ja. Hoe lang kennen we die Konolijn eigenlijk? Helemaal zeker ben ik nu toch niet meer van hem. Daar heeft hij het vanmorgen over gehad? dat we zoiets konden gaan denken. En dan moesten we er maar op vertrouwen dat er hulp kwam. We moeten maar afwachten. En anders? En anders? Ach, ik denk dat onze vaders er wel voor zullen zorgen dat we hier komen. Stil, daar komt iemand. Het zijn er twee. Hier, uh, hier zitten ze, onder de senior. Mooi, maak de deur open, beste man. En vlug, wat ik het weinig tijd. Het is de gevangenbewaarder met een onbekende... Kijk van een buitenlander, dan moet er voornaam meer zijn dat hij een hoogmogende seigneur noemt. Ja, snel. Zo, jongelui, jullie zijn vrij en gaan hey. met mij mee. Oh, senieur. dat is. Ja, ja, wij praten straks wel. Er is niet veel tijd meer. Of blijven jullie liever hier? Nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee liever niet, seigneur. verder praten dan. Kom, ga je ons even voor, beste man. Mensen overdwalen in deze duistere spilonken. Ja, volgt u mij maar, heren. Oh, nu zien jullie de zon weer. Ah, ja. Daar moet je even aan wennen. Nou. Hier, stap in. Ik zal jullie naar een betere plaats brengen. Dat is fijn, seneur. Wat een prachtig rijtuig. Maar uh... Wie, wie bent u? Dat doet er nu niet toe. Dat hoor je nog wel. Uh, waar brengt u ons heen? Is dit... Uh, beter schouwt schout hiervan? Nu niet zoveel vragen, vrienden. Het komt allemaal goed. Wacht maar af. Dit was het zesde deel van Het Huis met de gekroonde karrenton. Een hoorspel naar zijn gelijknamige boek door de Kuipers. Met Dick van Sand als Bart Pluimakker, Alex Vassen junior als Maarten Terborg, Dries Krijn als de schout, Silvan Poons als de schoutendienaar, Hans Veerman als de onbekende en Tom Hakker als de gevangenbewaarder. De regie had Jan C. Hubert.